Ze trok aan mijn haar en ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinetje, zo'n nusje, zo'n kindetje. Ze riep in mijn oor, "Oh, ik hou zo van jou. Maar goedje, maar goedje in zo'n klein peutje. Maar goedje, maar goedje uit Maduro. Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje Naar Madurodam en ik zei Dag godje. Ik zette haar neer bij het Avro gebouwtje Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje Maar s'avonds deed ik de broodtrommel lopen. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen Oh, had ik haar toen maar de deur uitgezet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 ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde: "Maar goedje, maar jij kleine idiootje, maar goedje, maar uit Madurodam." Ik zei dat ik zoiets beslist niet me wilde.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 Ik kijk nog wel eens in het trommeltje met speculaas. Ik kijk of ze soms in het zeebakje is, omdat ik haar toch wel een klein beetje mis. Maar goedje, maar ik riep je, ik vloot je, ik zoek onder het kussen en ik kijk in mijn hoed. Ik zoek in de laadjes, in hoekjes en gaatjes. Nou ben je verdwenen voor altijd voor goed. Maar goedje, maar goedje, begintje, waar doet je? Maar goedje, maar goedje, uitmaat.